Mark Visser met het NOS-journaal. hamas topman met de Egyptische hoofdstad Cairo overlegt over het geweld in de Gazastrook. Egypte heeft zich gisteren opgeworpen als bemiddelaar in het conflict. Er zijn aanwijzingen dat het land achter de schermen werkt aan een oplossing. Het is niet duidelijk wat de Hamas-leider in Cairo heeft besproken en of hij bereid is de raketaanvallen op Israël te staken. Naar buiten toe benadrukt Hamas dat het luchtoffensief van Israël de Palestijnen in de Gazastrook alleen maar sterker maakt.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 Verder is afgesproken over een plan om de Syrische regio die door de oppositie wordt gecontroleerd onder VN-bescherming te stellen. Zo zou het mogelijk worden om hulptroepen te krijgen bij de vele vluchtelingen in Syrië. En ook beleefd Frankrijk de opheffing van het EU-wapenembargo tegen Syrië, zodat het verzet bewapend kan worden. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden in verband met de gewelddadige dood van Nathalie van Poelgeest uit Lelystad. Het lichaam van de 41-jarige vrouw werd in mei naar huis gevonden. De man werd gisteravond in Lelystad aangehouden. De politie geeft in verband met het onderzoek geen informatie. Deze week werd in opsporing verzocht, aandacht besteed aan de zaak. Nederlandse en Australische wetenschappers onderzoeken het vlak van het VOC-schip Zuiddorp. Het Zeeuwse schip dronk, eh, zonk drie eeuwen geleden voor de kust van West-Australië. De onderzoekers hopen meer te weten te komen over de bouw van het schip. De Zuiddorp vertrok op 1 augustus 1711 uit Zeeland voor een lange reis naar Batavia, het huidige Jakarta, waar het nooit aankwam. Pas in 1954 werd de precieze plek vastgesteld waar de Zuiddorp schipbreuk had geleden. Het weer in het westen bewolkt, in het oosten vrij zonnig en het wordt een graad of 8. Dit, het... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort staat file tussen Leuster-Zuid en knoopend Hoeveraken 5 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeers...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 Want Jap heeft de doelpunt. 28e minuut, 28e minuut. Uh, Nigel Berg maakt een hele mooie actie in het 16 meter gebied en verslaat de keeper in de verre hoek. De stand is hier 1-1. Uur van Sofut op zaterdag. Vandaag een disco-klassieker uit de jaren 80. Ditmaal in uur 2 hebben we gekozen voor deze van Shiel E. Jordan de glamorous Life voor Zandvoort en de regio. Eh, welkom in het tweede uur. En wat gaan we daarin allemaal doen, albert Ik ben helemaal, helemaal nerveus. Ja, dat, dat, dat ik de merk ik. De je. Spanning stijgt ja. uh, luisteraars. Want uh, ja, uiteraard hebben we rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd die pen en papier maar vast bij de hand. Want er staan natuurlijk van allerlei activiteiten op stapel... waaronder veel Sinterklaas-activiteiten. Uh, verder hebben we natuurlijk gewoon uh, Zandvoorts nieuws in het kort. We schakelen straks weer naar het voetballen... waar de stand inmiddels 1-1 uh, is geworden... Uh, Tussen S.W. Zandvoort en Monnikendam, Maar nog eens wat anders. Er is al een Zwarte Piet in Zandvoort. Hè? Echt waar? Ja, en die schijnt hier al langere tijd te zijn. Maar dan wel undercover, om het zo maar eens te zeggen. En dat is de Chillepiet. Piet. En dan schijnt het, hè, die Chillepiet, Piet, die komt straks ook onder het uh, grote toneelstuk in, in, in de krocht. Maar het zou kunnen zijn dat die zometeen langskomt, want hij heeft ook een plaat, plaat opgenomen. Oeh. Dus ik zit te trillen, als ik weet niet hoe. Ik ook. Dus luisteraars, blijft u luisteren, want wellicht dat binnen afzienbare tijd we hier chillen Piet in de, in de uitzending live in de uitzending hebben en dat we dan zijn plaat gaan draaien. Zoals Sinterklaas al weet dat hij die plaat gemaakt heeft. Ik heb geen idee. Ga we vragen. Is het goed. Nou dat straks. Ik uh, ben heel stevig. Tot zo, hè? Tot. Ho, Robert-Jan. Ja. Eerst weer even wat andere muziek. Hier is Santana en Cisneros. Chillen Piet, ja, zeker. Hij, hij zit hij gauw. Die ja, Zweed. Die die die die die. Die. Zweed staat in mijn handen. Die die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Welkom bij CFM. Goedemiddag. Oeh, uh, chillen Piet. Ik, ik bedoel, ik ben helemaal uh, hoog op de botel, maar, maar jij schijnt hier al langere tijd in Zandvoort uh, rond te dwalen. Hè? Ja, ik ben al een tijdje onderweg hier zo en ik heb net uh, netjes een uh, cd'tje opgenomen. Zoals die, uh, jullie al weten. Ik hoorde dat die jullie hem al gedraaid hadden ook. Die nee, we, we, gaan zo, we gaan hem zo draaien. En uh, nou, we zijn al uh, druk bezig geweest om een clipje op te nemen ervan. Dus uh, dat komt allemaal goed. En, en komt dat clipje ook op YouTube? Ja, dat is wel de bedoeling. Maar weet Sinterklaas daar wel al van? Nee, Sinterklaas die weet nog van niks. Het is voor, voor Sinterklaas een verrassing als het morgen aankomt. Oeh, wat zou hij dat leuk vinden, mm. zeg. Dat was een leuke verrassing. Maar ook op een filmpje van gemaakt. En waarom dacht je dat van? Ik ga Sinterklaas verwelkomen met een single. Of de CD. Nou, wij vonden dat het, onder de Piet, vonden dat het wel tijd werd om een, een, een nieuw liedje op te nemen. En om Sinterklaas daarmee te verrassen... Ja, je weet Sinterklaas, waar de baas overal is. Ja. Dit, dit komt dan weer als een verrassing voor hem, maar dat vonden we wel leuk. Ja, we hebben het net live in Roermond zien binnenkomen. Er ging nog van alles fout. Maar in Zandvoort is alles al wel, wel goed geregeld voor morgen? Jawel, we gaan ervan uit dat we geen fouten tegenkomen. Oké, okay, nou spannend, spannend. Want vorig jaar was hij de weg kwijt, Sinterklaas. En het uh, die, die, jaar daarvoor was hij zijn, zijn petje kwijt. Maar hopen dat alles goed gaat. Maar daarom ben jij natuurlijk al zo lang in Zandvoort uh, on cover aanwezig. Ja, dat is ook net de bedoeling. Kijk, het feit dat ik het pakje met het paard niet tegen kon houden dat hij verdween. Kleine foutjes schikte er altijd wel in. Ja we gaan ervan uit dat morgen alles vlekkeloos verloopt. Maar de clip heb je, heb je nu opgenomen en die is helemaal goed gegaan? De clip is helemaal goed gegaan, ja. Daar ben en, ik trots op. En wanneer, mogen, wanneer kunnen wij hem uh, aanschouwen? Uh, ik zal hem uh, als bezit. Aanstaande woensdag uh, is hij helemaal kant en klaar en dan uh, leveren we hem af. Oeh, Spannend. Dus waar kunnen we hem allemaal gaan zien dan? Uh, op YouTube. Jullie krijgen van mij krijgen jullie hem netjes aangeleverd op cd'tje. Zodat mm. jullie zelf gelijk kunnen kijken. Dan mogen jullie de primeur hebben daarvan. Nou, dat hebben we eigenlijk al, want we hebben hem inmiddels via, via, via, via, via, via, via, toch in handen gekregen. Ja, de cd, de cd maar de clip nog niet. Hè? De nee. clip is nog een verrassing. Oké. Okay. En daarvan mogen jullie ook de primeur hebben. Oeh, bij CFM. Dan gaat hij op tv. Dan gaat hij op tv. Nee, hartstikke mooi. Maar, maar goed, de cd is klaar. Maar jij blijft toch een poosje in Zandvoort, hè? Ik blijf nog een poosje in Zandvoort, ja. Want je bent de, de 24e november, ben je ook bij de feest hè, van Sinterklaas? Ja, 24 november de feest in uh, Theater de Krocht. Ja. 1 december ben ik ook aanwezig in uh, Centerparks. Dus dat, uh, ik denk dat ik wel dat ik tot 6 januari gewoon lekker hier in Zandvoort blijf. Maar jij bent de Chili Piet, hè? en wij kennen Koele Piet kennen we natuurlijk wel. Kunnen jullie wel met z'n twee het goed vinden? Ja, dat is geen probleem. Koele Piet en uh, ik en uh, Muziek Piet kunnen het zo goed met elkaar vinden... dat we eraan zitten te denken om volgend jaar samen een dingetje op te nemen. Oké. Okay. Oh. En hoe, heet het, hoe, hoe heb je dit nummer genoemd? Hoe heet het? Dit nummer heet Voor Ieder Kind. Oh, dat, is ook voor, dat is ook voor jou, Rob. Dat is ja, voor mij. Ja, dat is voor, voor iedereen. Ook. Goed. Nou, we wensen je morgen heel veel sterkte met de ontvangst van Sinterklaas. En ik hoop dat je die, die clip ook hartstikke leuk vindt. Wij kunnen tenminste ditje alvast draaien op CFM. En daarvoor hartelijk dank, Chili. Geen dank, jongens. Veel succes ja, met de radio. Dankjewel. Daar komt hij aan. Chille Piet op CFM. Ja, het hele jaar.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 Dat doet de goede zie Van hem, van je, komt hij straks weer aan. Snoert goed in overbloed, dus laat je lekker gaan. Maar ze pijn, chocolade. In het glas van naar de kade. Zo je door vele. Die vrolijk komt lang's ja. Het feest kan echt Ja, het hele jaar, dus zijn na cadeautjes. Ori de kind dat doet de voeren zit. Vanuis Spanje komt hij straks we gaan. Snoep goed in overbloed, dus laat je lekker gaan. Doet de goede zin. Van uit Spanje. Komt hij straks weer aan. Snoep goed in overhoed. Dus laat je lekker gaan. Hij is in de studio bij CFM. Chille Piets En dit was zijn uh, nieuwe single. Die gaat woensdag imprimeren uh, bij CFM. En op YouTube. Je voor ieder kind. We gaan naar Jap voor het slot van uh, de eerste helft. Jap. Ja, er staan nog 10 seconden op de klok. Voor de 25 Oh, prachtig schot van Michiel Menja, Maar dat gaat daarnaast. Dat neemt Paul van Noort. Nou, die hebben twee zelfde kopjes eigenlijk, zo'n beetje. Maar goed, uh, dat is van Noort. Die, uh, die, maar die schoot mis. Helaas, helaas, helaas. Uh, dus ja, dat is, uh, vanaf die 1-1 is het eigenlijk heen en weer gegaan. Het is uh, dan weer Zandvoort, dan weer uh, uh, Dan. Maar ik, wat, ik, wat ik niet begrijp, ik zit hier met een stellige kennis te praten. Ik, en die zeggen, ja, waar, er zit zoveel verschil tussen, maar waar, waarom komt het er niet uit? Ja, dat moet je dus niet aan ons vragen. Dat moet je aan de spelers vragen. Dat, uh, dat is uh, gewoon inherent aan het spelletje wat ze spelen. Onze dekkers erop aan de spelers, om. dan gaat we dan weer, over de rechterkant van het veld. De bal voor, hè? en daar, daar staat wel iemand, daar staat zelfs een spin. En die wordt gestopt daar een steek, die kunnen we nog net tegenhouden, die bal. Anders had het maar vlak voor uh, 1-2 gestaan. maar uh, dan niet nog steeds in bal Monikadam, komt de schot aan, dat is, ik weet niet vijftien naar zijn over. En dat, eh, uh, ja. <laughs> uh, <laughs> oh, op ik even bedoel dat geven dat de veteranen met 2-1 staan. Maar bij deze dan, weten jullie dat ook. Uh, het nog geven voor Monikadam, het uh, ver, uh, versampte gezien aan de rechterkant van het veld. Nee, de linkerkant van het veld. Goed, dan gaan we, gaan, we dat, uh, gaan we dat even weer toch meepassen. Maar dan moeten we wel opschieten, we om die schijfde, dus die zijn in het te kijken. Oh, die bommen gaan, zullen ook oh, vandaar, daar, van daar, oké. Okay. De bal is uh, ondertussen weer uh, uh, op zijn plaats gelegd bij de cornervlag. En we staan een mannetje op uh, 18, staan er uh, voor het doel van Zandvoort. En wordt uitgehaald. En dat dus kan niet de koepel. Dat scheelde heel erg weinig. Uh, de Vet die stond er vast, die, die, die bal werd van richting veranderd. De Vet stond vast, kon er niet bij komen. Hij gaat rakelen langs de paal. En voor Zandvoort, gelukkig aan de goede kant uh, van de paal. En ze dus blijven nog steeds 1-1. En dan uh, kan het elk moment kan het tijd zijn. Die schijf kijkt weer op zijn klok. Uh, en dan gaat die bal komen van de vet. De VET speelt daar uh, precies in uh, de tweede in de voeten. Hè? Goed, dus niet. En dan gaat hij sneller spits winnen. En dan zal er even uit, en dan heeft uh, Billy Vissen gewoon ontzettend veel van bij. En het is weer de vet die zich gewoon echt. Me, me, me, met de moeder wonen, voor de schot gooit en daardoor die bal weer tegenhoudt. De vet in de rond de wedstrijd, zoals ik al zei, voor Zandvoort onder de lap. Uh, doet hij erg goed werk. Dat de twee, drie keer toe, zojuist in de laatste twee minuten. Toch nog corner voor, voor uh, Dam. En nu van de andere kant nog, gaat uh, de bal komen. Die wagen, Die wordt weggekopt door uh, Max A door uh, Patrick Kopen. Maar niet uh, ver genoeg. Monnikerdam kan het nog steeds uh, overnemen. Monica Dam nog steeds aan het bal. Ik uh, wil nu terug. Er komt wat druk uh, op te staan nu. En dit is een hele, lange, een hele lastige bal. want die rechter spits van Markdam is heel lang en die kon er bijna bij komen. En dus moest Barcel aan de nood prikken en die bal uh, ver weg schoppen. Ja, gaat dus ook over, de, over de, de hekken heen. En moet er een nieuwe bal komen om het, bal weer, om het spel weer te kunnen beginnen. De bal, die, die komt er nu aan in ieder geval. En dan uh, ja, het zal toch wel langs een beetje tijd zijn, denk ik hoor. Want er staat al een pootje 45 minuten, die klok. En uh, die wordt nog steeds gespeeld. Oké, okay, inbouw voor er dan. meter of uh, 10 van de, vanaf de achterlijn aan de zandvoortse kant van hetzelfde. Wordt ingegooid, wordt teruggespeeld. En daar moet Zandvoort ja. En dat is in ieder geval het eindsjaal van de eerste helft. Ja, dan moet ik even zeggen, Zandvoort staat gelijk, maar daar gaat het nog echt helemaal mee op. Graag tot straks. Take je de Aha. de band,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 Baby, Man. you know it's hell when I come through The life and times of Sean Carter, nigga, volume two Y'all niggas get hard ready It's a hard-knock life for us It's a hard-knock life for us Instead of treating, we get kicked Instead of treating, we get kicked It's a hard-knock life I flow for those drooled out All my niggas locked down in a ten-by-four Controlling the house.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 JC en de Hard Knock Live. Tijd voor een verzoekplaat We gaan naar de Euro Breakdown. Je hoort hem elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Gepresenteerd door Sjors van Dam. En daar staat deze mooie plaat in van Passenger. Speciaal voor Marie is hier. Let her go.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 to be a better way I don't like it but there's nothing left to say Does it ever get any better or will I feel this way the rest of my life I just can't I've been with you the rest of my life een Mooie single van Crashi. Dat was All My Life. Ja, het is half vier geweest. Dat betekent tijd voor de evenementagenda. Albert Jan, wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Nou, het is tijdens de bol van de Sinterklaas. Dat vermoed ik al. Van de Sinterklaas activiteiten. Maar laten we eerst maar even met ander nieuws beginnen. Want uh, dit is ook de tijd van de bovenlebbing. Ja. Ben ik er weer? Ja, ja je bent daar. Ja, hij viel even. De Beaujolais Primeur is weer in het land. En uh, dat wordt vandaag uh, gevierd in Grand Café en Restaurant Neuf. Aan de Halterstraat 25. En dat is vanaf 9 uur. De Beaujolais Primeur Party met live optreden van Different Cook. Different Cook, hè? Dat is andere koek, moet jij dat zeggen. Was je niet... Uh, nee? Ik okay. was even met wat anders bezig. Oh, oké. Okay. Goed. Vanavond dus vanaf 9 uur. De Beaujolais Primeur Party in Grand Café en Restaurant Neuf. En dat begint allemaal om 9 uur. Nou, dan hebben we morgen uh, nog... Ik, ik bouw het op, hè. Ik bouw het op, de spanning. Uh, hebben we natuurlijk uh, op 18 november de Zandvoortse Rommelmarkt in gebouw De Krocht, de Grote Krocht 41. En dat begint allemaal om 10 uur en duurt tot 4 uur. Op deze markt worden uitsluitend tweedehandspulletjes aangeboden. Als meten antiek, curiosa, verzamelingen, boeken, etc. De bark van het gebouw De Krocht zal tijdens de markt zijn geopend. En er worden koffie, drankjes en broodjes geserveerd. Uiteraard is de toegang tot de markt gratis. Morgen vanaf 10 uur de Zandvoortse Rommelmarkt van in het gebouw De Krocht. En ja hoor, dan wordt het 12 uur. Zondag, morgen dus. Ja, dan komt de Goed Heilig Man aan op. Uh, uh, op het strand en wel ter hoogte van de rotonde. Dus ik zou zeggen, alle kinderen op tijd opstaan morgen... en uh, goed, uh, goed warm aankleden, want het is, kan best een beetje fris zijn. Het zonnetje komt smiddags wel door. Want om 12 uur is het zover, want dan komt Sinterklaas... als alles goed gaat, als alles goed gaat... Uh, dan uh, komt de Sinterklaas met de boot aan ter hoogte, van het strand, uh, ter hoogte van de rotonde. En dan om 12 uur komt hij dan aan met zijn pieten op het strand. En uh, daarna gaat hij de paard door de kerkstraat richting raadhuizen waar de burgemeester hem zal ontvangen... en de kinderen liedjes gaan zingen. Nou, heb ik begrepen dat er iets met de burgemeester aan de hand is. Hoe? Wat dan? Ik, ja, Nee, ik, ik durf het niet te zeggen, want je weet, je weet het niet. Maar straks heb ik het gezegd en dan is er niks aan de hand, maar... Ik weet het niet hoe dat met de, met de burgemeester gaat morgen. In ieder geval 12 uur op het strand. En daarna met z'n allen naar het raadhuis. Waar de burgemeester, als alles goed gaat. de Sinterklaas zal ontvangen. En uh, dan jullie allemaal liedjes mogen gaan zingen. En daarna is er natuurlijk feest in de Korverhal. Want dan komt Sinterklaas natuurlijk ook even kijken naar de kinderen die meedoen aan het Sinterklaas spektakel. De kaarten die hiervoor zijn te kopen bij Bruna Balkenende aan de Grote Krocht. Pluspunt in Nieuw-Noord. En uiteraard de snackbar de Oude Halt. Ik hoop dat alle kinderen van Zandvoort uh, dan naar de Korverhal gaan. En wat nog mooier is. ZFM, uw lokale radiostation, zal om 12 uur aanwezig zijn... bij de intocht of de aankomst, moet ik dan zeggen, van Sinterklaas. We hebben een reporter ter plekke. Ja, we hebben twee, twee verslaggevers hier in de studio zitten. Aldo en Rudy, wel bekend bij de jongeren onder ons. En we hebben ook live verslag vanaf het strand en vanaf het raadhuisplein. Want we hebben diverse uh, reporters naar buiten gestuurd... te herkennen aan de speciale ZFM-jacks. En uh, die gaan live verslag doen van het, de spektakel op het strand en op de raadhuisplein. Het maar er is nog meer morgen. Ja, er is ook nog een klassiek concert. In het symfonieorkest Haarlem in de protestantse kerk. De kerk gaat om half drie open en om drie uur begint het concert. Het kerkpleinconcert met dit jaar een vioolconcert. Het symfonieorkest Haarlem onder leiding van Nicolaas Devons. Een half uur voor aanvang van het concert is de kerk geopend. Uiteraard kunt u nog tot 28 december terecht bij de tentoonstelling... 100 jaar raadhuis in het centrale hal in het raadhuis. Zwaluweestraat nummer 2. Uiteraard is de toegang daar gratis. Speciaal voor de Open Monumentendagen dit jaar... heeft het Zandvoort Museum een kleine tentoonstelling ingericht... in de centrale hal van het raadhuis. De tentoonstelling staat in het kader van 100 jaar raadhuis... en kan tot en met 28 december van maandag tot en met vrijdag... bekeken gaan worden. En toen dacht ik van, we, hebben geen, we zijn het Sinterklaasnieuws hebben we gehad. Nee, nee, want op 24 november zal de Sinterklaas Show... Sinterklaas en de Lachende Professor plaatsvinden in Theater de Krocht. En we hadden hem net in de uitzending, die Chili Piet. Maar die is er dan ook bij, hè? Hé, hey, wat leuk! En wellicht dat die hit dan ook daar gedraaid gaat worden. Uh, en dat gebeurt allemaal in Theater de Krocht in Zandvoort. De Lachende Professor zal roet in het eten... proberen te gooien met zijn lachdrankje. Hij wil namelijk wraak nemen op Sinterklaas en zijn pieten. Of dit lukt... Of dit ook lukt, is dan natuurlijk de vraag. Ook dit jaar zal natuurlijk de Spaanse Dolores van de partij zijn... maar ook Zing-Zang-Piet en onze nieuwe karakter, de Chili-Piet... waar ik het al over heb, die tevens dit jaar zijn eigen cd uitbrengt. Nou, en u hebt hem al op uw lokale radiozender kunnen horen. Deze, dus deze editie veel zang, dans en spektakel met twee voorstellingen... namelijk om 1 uur en om vier uur in Theater de Krocht... aan de Grote Krocht in Zandvoort. Kaarten zijn vertrijgbaar via www.onairevents.nl of uh, de verkoopadressen Theater de Krocht, Sheila's... En uh, uit de snekbaar Oude Halt aan de Vondellaan. Dus 24 november, ik zou zeggen, wees er snel bij, want die kaarten vliegen de deur uit. De voorverkoop van Sinterklaas en de Lachende Professor is van start gegaan in 24 november. Tweemaal een optreden. Dan gaan we naar 25 november. Het houdt maar niet op... want Sinterklaas is dan weer van de partij op de feestmarkt in Zandvoort. Op zondag 25 november is het weer zover... dan wordt er de jaarlijkse feestmarkt in Zandvoort gehouden. Traditiegetrouw getrouw Bezoekt ook Sinterklaas dit jaar de feestmarkt in Zandvoort. In de middag zal Sinterklaas door een juichende menigte worden wonder... onthaald op het showpodium op het Raadhuisplein. Schrijf bij je agenda 25 november Sinterklaas live op de feestmarkt in Zandvoort. Momentje. Dan heb ik, en dat is voor de muziekliefhebbers onder ons tot slot... Echt een aanrader. Op zondag 25 november om 3 uur in Café Oomsday treedt het jazzcombo op Blue Heaven. En voor de mensen die uh, uh, fan zijn van Gray van den Berg en haar kennen op haar accordeon en zang. Van haar oorsprong is het een jazz akkoordioniste en ze gaat live spelen op zondag 25 november van 3 tot en met 6 uur. En Greve wordt bijgestaan door Dirk Bakker op de piano, Rolf Kopijn gitaar en zang, Rob Venendaal op de contrabas en Peter Den Boer op drums. Echt een aanrader voor mensen van klassieke jazz. Heerlijk, gezellig en ontspannen in Café de Oomsteen. En één tip: wees er op tijd bij, want Café Oomsteen is niet al te groot. En vol is vol. Zondag 25 november 3 uur Blue Heaven Combo live vanuit. Oostey. Zo genoeg Dat te was doen. doen. Er. Genoeg te doen de komende dagen hier in Salford en Sinterklaas krijgt het druk hè albert Nou, nou, nou, no. die man is daarna wel aan vakantie toe denk ik. Morgen komt hij aan in Salford en daarna, ja, dan zie je hem werkelijk overal. Ik ben de muziekpiet, want ik hou van muziek. Ben dol op zingen, daarin ben ik uniek en hoewel ik heel goed ben.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 Het verleden tijd zal zijn. Daar oh, zwarte Pieter Blues. De zwarte Pieter Blues. Don't step op mijn blues, wet. Doos. You... Appeliedje. De zwarte Pieter Blues. Oh ja. Dat het verleden tijd zal zijn. Dat was de club van Sinterklaas. En de oh, zwarte yeah. Pieter Blues. Oh ja. Yeah. En morgen komt hij aan uh, in Salford om 12 uur bij de rotonde. Wees erbij, want dat brengt weer heel veel gezelligheid in het uh, centrum van Salford. En ook morgen wordt hij uiteraard weer ontvangen door de burgemeester van Salford. Niet mij, dat hoop je. I just love the way you do it. And I love you. Oh. Love can't turn around. Love can't turn around. Look, Decisions, can I walk you? Oh, uh -huh. I've got to have you near me, girl. I wonder, do you hear me? Cause I need you. Look and turn around. Look and turn around. Look and turn around. Look and turn around. Love can't turn around. Love can't turn Valley Jackmaster Funk en Love Can turn around. En daarmee uh, is het kwart voor vier geworden voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd. Eerst voor tegen Monnikendam. Gaan we weer naar Jap van de Stoel. goeiemiddag nogmaals. Ja, goedemiddag. Ik heb niet zo'n best bericht, want ik uh, stond op het punt om jullie te bellen dat er een doelpunt was gevallen. En dan wel voor uh, Monnikendam, helaas. Toen belde Albert Jan al op, dus dat hoeft er toen al niet meer. Maar Santos vaart uh, met uh, 1-2 achter. Uh, ja, een hele rare situatie. Die bal staat van de vet aan de rechterkant. Die komt over de hele verdediging heen. En daar komt die hele lange spits. Die rechter spit, die zet zijn hoofd er tegen. En de vet kon er echt niet meer bij komen. Dus Sandford uh, staat nu weer achter met 1-2. En, en tegen een ploeg waarvan ik zeg... Ja, waar, waarom? Ik denk dat Sandford ook uh, ten opzichte van vorige week... bij de wcb HboK uh, een, ja een schermis uh, van, van vorige week... Uh, het lukt niet op de van de minister de bal niet goed in de, in de ploeg houden. Ik mis wat fanatisme. Misschien dat het dat er wel is. Sanford, in ieder geval nu een bal bezit. Weer Max Aardenberg, naar Cast de Fries. De feest die gaat. Die speelt helemaal naar de andere kant naar Michel Romagno. Romegno, het speelt mol in. Loor is Mol met de man in zijn rug. Kan niet veel doen. En daar probeert hier uh, even kijken, Paul van de Oort probeert vrij te komen. Dat lukt niet, maar wel Reis op Berg. Berg heeft de bal, krijgt het tot naar voren. En allemaal, het... de bal. Aan de bal! Aan de bal! Aan de bal! Drie meter voor de doellijn en hij flikt het gewoon om die bal vijf meter na z'n het doel hetzelfde uit te schieten. Ongelooflijk, hij staat helemaal alleen. Dit was de grootste kans wat nu toe van de wedstrijd. En hier ging, uh, ja, ik weet niet hoe het komt, ze, ze, ze voelden niet goed, zal ik dat zo maar zeggen. Maar dit was een dot, echt een dot van kans. Hij stond nog binnen het vijf meter gebied en uh, um, echt, het hoeft alleen maar de tegenaan te tikken. En die bal die schiet gewoon vijf meter na zijn doel over die achterlijn. Uh, ja, ja wat, wat moet je dan, wat moet je dan, het is, het is in ieder geval uh, nog steeds uh, nu uh, uh, gevaarlijk, het wordt nu gevaarlijk, nee, daar hebben we het goed ingegrepen daar, door uh, Bas Levens, Levens Naar, uh, even kijken, dat is daar, uh, Max Aardewerk, die wordt onderuit en uh, die mag dus een bal gaan nemen, is in ieder geval Zandvoort, uh, Aardewerk gaat het nu zelf doen, even kijken wie het wel gaat doen, Peter Koper uiteraard, Peter Koper die gaat die bal uh, spelen, komt hij aan. ...richting Maurice Mol. Oh, wat een kans was dat, ongelooflijk. Uh, Mol kan er niet goed bij komen, dus Van Neckerdam heeft nu de bal... ...en dan werkt de aard, werkt heel hard en dan geeft hij een goede paas... ...en daar kon hij net niet bij komen, net niet goed genoeg bij komen. Dus Van neemt het nu weer over op de helft van hetzelfde. Nu op de helft van, van Zandvoort. En die bal die wordt daar uh, goed weggewerkt door Ronald Kanes, wel over de zijlijn... ...maar dat doet hij heel erg goed en dat, uh, dat uh, ja... Uh, het gevaar is even, de, de angel is eruit gehaald, laat ik het zo zeggen. Monnikerdammen gaan ingooien. Diep. Behoor, diep zoals. En dus Berg kan Ja, Berg kan, kan er niet goed bij komen. Er wordt ook niet voor gefloten. Dat is ook geen, geen overtreding. Dus Monnikerdam heeft een steedsje band, die speelt helemaal vanaf de Zand terug naar. Zijn eigen keeper. Hij kon geen kant op. Zandvoort gaat behoorlijke druk. En de keeper speelt er nu weer terug. Maar er zit de Berg zit erbij. En die kan er niet bij komen. Maar het gevolg is dat de verdediger van Monnikendam. die bal over de zijlijn moet spelen. En Zandvoort mag gaan ingooien. ter hoogte van het 16 meter gebied van. Uh, van uh, Dat doet Bas Lemmans. Lemmans naar Mol. Mol kan het goed aannemen. Mol met de man in de rug, uiteraard. Want dat heeft hij constant. Uh, die gaat hij voorkrijgen. Voor ja, hij kijkt ervoor. Hij kijkt, oh! Vedige de bal keeper. Het is niet het geval. We zitten in de 59e minuten en de stand is 1-2 in het nadeel van Zandvoeten. Oké okay, Joop dankjewel en zo meteen komen we uiteraard terug bij Joop Veris. I'd like to do a song you might know en I'm gonna bring on a come and help me. Markie. I No one waiting by your side You've been running, hiding much to know You know it's just your foolish mind Dat was een blokje echte muziek, hè? Jij durft. zelf? zo, zo, zo, zo, zo, zo. die uitvoering van Lela, die was mooi, hè? Die was mooi. Dat was Dire Straits, Eric Clapton en Mark Knopfler. Jo, je zou er maar bij geweest zijn. Oh. Kippenvel kreeg ik gewoon uh, over mijn lichaam heen. Kijk, wat volgende nummer ook trouwens, hoor. Ja, is het zo? Ja. Nou, zullen we hem gaan draaien, zo uh, vlak voor vier uur. Het gaan volgende uur wordt spannend, hè? Ja, kijk, om nog Sinterklaas nog aan de telefoon. Oh, we gaan het wel proberen. Kijken of we verbinding kunnen krijgen met Sinterklaas... Tot meteen naar het nieuws en weer van 4 uur zijn we er nog een uur lang met uh, Zandvoort op zaterdag. Bijna altijd ruzie met elkaar. Het werd me allemaal te veel. We konden niet. En we gaan naar Jop toe. Jap! Uh, ja, weer een doel voor het van en, uh, het En stand voor de eigen schuld, een hele snelle uitval. Uh, uitval was het van Het stand is 1-3. Ik besloot mijn leven alleen te leven. Maar ik kan alles opnieuw vergeven. Stil, dat is zo stil hier alleen.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 dan maar wel. Lang geslagen heb ik op bed gezeten. Toen jij de deur had gesweten. Zomaar, ik heb je zomaar laten gaan. Zonder jou. Is alles in het huis veel killer. Zonder jou.